9 Uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS-journaal. Onder de websites schenden de privacy en overtreden de wet. Uit onderzoek van de NOS naar duizenden sites blijkt dat ruim 1300 sites zonder toestemming via cookies surfgedrag doorgeven aan advertentiebedrijven, die daarmee reclames kunnen personaliseren. De branche zegt dat het lastig is om te voldoen aan de cookiewet, omdat een website continu verandert en veel sites afhankelijk zijn van externe partijen. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis tegen crimineel Willem Holleder. De eis wordt vrijwel zeker levenslang. Het OM verdenkt Holleder ervan dat hij opdracht heeft gegeven tot liquidaties... waaronder die van Cor van Hout, Willem Enstra en John Mierenmet. Holleder ontkent en zegt dat hij niemand opdracht heeft gegeven voor liquidaties. Minister Hoekstra van Financiën is vanochtend in Parijs... om te praten over de onverwachte aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat president Macron, eiste deze week opheldering... en de Franse minister van Financiën noemde het een onbegrijpelijke zet. De Franse regering zou vooral willen weten wat Nederland wil doen... met het aandeel van 14 in Air France KLM. Voor het eerst in vier jaar zijn er weer meer dan een miljoen fietsen verkocht in Nederland. Vooral de elektrische fiets wordt steeds populairder... en is met een marktaandeel van 40 het meest verkochte type fiets... meldt de branchevereniging. Dat gaat ten koste van de stadsfiets, die steeds minder wordt verkocht... Doordat e-bikes veel duurder zijn dan stadsfietsen is de gemiddelde prijs van een fiets in een jaar tijd fors gestegen van ruim 700 naar meer dan 1200 euro. De Verenigde Staten loven een bedrag van maximaal een miljoen dollar uit voor informatie die leidt naar Hamza Bin Laden, de zoon van Osama Bin Laden. Hamza, die nu ongeveer 30 jaar oud is, ontpopt zich als de nieuwe leider van Al-Qaeda. De Amerikanen zeggen dat hij de dood van zijn vader wil wreken. Het weer geleidelijk wordt op de meeste plaatsen droog... maar het blijft bewolkt bij 7 tot 9 graden. Morgen trekt er in de loop van de dag wat regen over het land. Zondag valt er veel regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er een korte file op de ringweg van Amsterdam... de A10 Noord, richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel, 2 kilometer... en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Nummer van Dave Brubeck van het Dave Brubeck kwartet Take 5 speciaal geschreven voor de drums in een hele bijzondere uh, maatvorm, vijf kwarts maat. Uh, echt een prachtig nummer, heel bekend. Ja, en, en jij zegt het is geschreven voor drums, maar is het ook geschreven uh, uh, voor drums in, in het kwartet van of in het uh, kwartet van Brubeck of, of sowieso? Is het ergens uit de kast getrokken? Nou, Volgens mij is het geschreven zelf door Dave Brubeck. Als ik okay. me niet vergis. En uh, ja. Ja, is zelf natuurlijk saxofonist. En ik vind het wel bijzonder dat het dan speciaal voor drums geschreven is. Ja, de, de, uh, de aardigheid van Brubeck is dat hij veel, heel veel stukjes heeft geschreven... met de aparte maatsoorten en maatwisselingen. Klopt, klopt. Ja. ja. En die drums hoorde je eigenlijk pas een beetje, vond ik, op het laatst. Hè? Die... Uh, met, het verbaasde mij dat jij vertelde, Marco, dat het speciaal voor drums was geschreven. Omdat je vooral eigenlijk uh, in het begin relatief weinig drum hoort. Maar, ja, Het begint ja. natuurlijk met die, met die mooie tune in die saxofoon. Ja, heel herkenbaar, heel herkenbaar trouwens. Heel En ja. daarna komt de, komt ja. de drums. Tijdloos nummer vind ik het. Ja, ja fantastisch nummer. Take five. Trouwens, het was uh, Paul Desmond uh, die het uh, geschreven Ach, ja. had. Ja, ja. Ik ja. In, uh, in 1959 al. Oh. Oh zeg, nou. ja. uit... nou, we gaan wel terug in de tijd, jongens. We gaan ja. terug in de tijd en we blijven hangen. Ja, dat dus komt goed uit, want het volgende stuk... Uh, over in de tijd blijven hangen... is, uit is opgenomen in 1961. Nou, mooi Een compositie van uh, Charlie Chaplin. En uh, die heeft behalve furore gemaakt uh, op het witte doek... heeft hij ook uh, af en toe een paar fantastische composities geschreven. Wij gaan hier horen Dexter Gordon op de Tenorsax. Kenny Drew op de piano, Paul Chambers op de bus... en Philly Joe Jones op het slagwerk. En het nummer is Smile. Dat was uh, uh, een plaat uit de serie The Blue Note Years. En wij weten allemaal dat wij heel trots zijn... dat de, de oud-Nederlander Rudy van Geldor daar de scepter zwaaide. En dat iedereen die een beetje iets te vertellen had... in de jazzwereld ontzettend graag opnam bij de Blue Note. We gaan nu uh, naar uh, iets anders. Jaap Funekotter, wat heb jij op de draaitafel liggen. Ja, Peter, we blijven even bij de Blue Note. Dit is een live opname op Concord Jazz uit 1985. Inderdaad, uh, live opgenomen in de Blue Note in New York, uh, met als engineer Rudy van Gelder. Uh, het is het Ray Brown trio. We kennen natuurlijk Ray Brown voornamelijk uh, als uh, een van de twee topbassisten die Oscar Pietersen jarenlang begeleiden. Maar hij heeft ook een fix aantal opnamen gemaakt met zijn eigen trio. En daar speelt niet Oscar Peterson de piano... maar een van mijn, na Oscar Peterson... een van mijn grootste favorieten op het gebied van jazzpiano... in Nederland wat minder bekend, Gene Harris. Uh, so, u hoort nu van de CD de Red Hot Ray Brown Trio... Ray Brown op bas, Mickey Roker op drums en Gene Harris op piano... met een compositie van Ray Brown zelf... Captain Bill. dames en heren, luisteraars, uh, dat, uh, zo gaat het natuurlijk in een live-uitzending... waar uh, uh, van links en rechts allemaal uh, cd's, platen en stickies worden ingebracht. En um, wij gaan Jaap niet tekort doen door Marcus Miller te draaien. Want die hadden we er ook op staan. Maar we gaan uh, natuurlijk uh, absoluut weer terug naar uh, Ray Brown... Van Ray Brown met Gene Harris op de piano Fantastisch En van deze bezetting gaan wij Naar onze oerholandse Edwin Rutte Twee jaar geleden uitverkocht in de Krocht Met een prachtig programma En we gaan hem nu horen In zijn Nederlandse vertaling Van Lulu's Back in Town Jongens in de stad En weet je wat ze zeggen zullen weet je wat Ze zullen zeggen Met een zucht Truusje is weer terug En vraag het aan De jongens in de straat Ze mag een week naar huis Van het internaat Ze is dus ditmaal Niet ontvlocht Truusje is weer terug. Ze oh is dubbel zo mooi en swingt geducht, het trusje is weer terug. Hij weet hoe de swingde, hoe een heel deboel op stelte in Treslo. Ze tapt, ze tiptoot, zingt en zucht, het trusje is weer terug. Ik in het Nederlands. Ik heb, uh, heb gisteren, uh, toen ik bezig was met uh, muziek uit te zoeken... voor uh, vanochtend uh, kwam ik Louis van Dijk tegen. En uh, nou ja, ik, ik heb op uh, internet eens dus even wat informatie over hem gezocht. En uh, nou Louis heeft echt heel lang al meegedraaid in de jazz. In 1961 won hij al een jazzconcours in Loosdrecht. En uh, nou ja, ik heb... Uh, Aantal nummers van een beluister en ik vond uh, dit nummer heel erg mooi. Uh, Just The Way You Are. was de, de groep Pink Martini. Nu is het weer tijd uh, dat we iets gaan uh, horen uit de selectie van Jaap. Jaap Funikotter, die vandaag uh, samen met Marco Frank en Erik Goossens... de gast is in dit programma ZFM Jazz. Um, Jaap, wat heb jij op de draaitafel liggen? Ja, een, een echte favoriete cd van me. Uh, van een zangeres die we ook niet al te veel horen, jammer genoeg... Namelijk Ernestine Anderson. Uh, het komt van uh, de cd genaamd Live from Concord to London. De eerste helft van de cd zijn opnames vanuit de Concord Studios uh, in, uh, in Los Angeles. En het tweede gedeelte uh, is opgenomen Live at Ronnie Scott's... de beroemde jazzclub in Londen. Het is een uh, opname uit 1978. En Ernestine Anderson wordt begeleid door John Horler Piano... Jim Richardson boss en Roger Sellers drums. Een hele Engelse bezetting. Uh, en het nummer van deze CD is Take the A-Train. You must take the A-Train find a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 to get aboard the A train. the a-train you have missed quickest way to sugar hill in a hurry you better hurry better hurry train is coming don't you know i can feel the tracks are humming all aboard all aboard the a-train going by quickest way to Harlem, them yeah you're gonna find it's the quickest way to get down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 Ja, Take the A-Train, een beroemde... wellicht de beroemdste compositie van uh, Duke Ellington. We, uh, we gaan nu naar uh, iets heel anders. Ja, het zou wel gek zijn als we het allemaal steeds hetzelfde draaien. Stanley Turrentine met Donald Byrd op de trompet. Julian Priest, de trombone. Jerry Dodgen op de Saxe. Joe Farrell, ja. De fluit en de sax. Stanley Turrentine ook op de sax. Hij is de leider... Pepper Adams, Kenny Barron, Bucky Pizzarelli op de gitaar... die kom je heel vaak tegen. En natuurlijk, good old Mr. Ron Carter. En wat merken wij bij deze bezetting? Slagwerkloos. Nou, dat is weer eens wat anders. Ja, en uh, ik neem mijn woorden natuurlijk terug over het feit dat er geen uh, slagwerk bij zat. Want uh, stiekem helemaal onderop de hoes stond dat Mike Roker natuurlijk op het slagwerk zat. Uh, wat gaan we nu horen? Uh, ik heb iets heel speciaals uitgezocht eigenlijk. Een, uh, een nummer Desi is natuurlijk een heel bekend jazznummer. Maar dan gezongen door uh, George Michael. Samen met een hele bekende... Uh, jazz, vocalisten. Nou is me alleen even de naam ontschoten. Astrid. Astrid is better volgens mij. Precies, daar gaan we naar luisteren naar Venado met George Michael. Astroet Gilberto. Samen met George Michael. We gaan even naar... Uh, een rustpunt. Dat kan nog net, natuurlijk, in dit tweede uur. Dan heb ik gevonden... een uh, cd... van een groep die niet meer bestaat. De Riverboat Jazzman. Dat was een Dixieland-orkest van destijds. En op die cd staat een nummer. Helemaal niks met die dixieland te maken. Maar waarom ga ik het draaien? Het is een... Uh, uh, een stuk en daar hoor je twee bariton met alleen als begeleiding een contrabas en dan horen we Bernard Berghout en Jan Wouter Alt op de Saxen en co van Kalkar op de contrabas en het is making whoopee. Muziek Jaap, wat ga jij voor ons laten horen? Ja, na al deze mooie blazers uh, op bariton sax, uh, even heel wat anders. Uh, dit komt van de CD 85 and Still Swinging Live at Carnegie Hall. En over wie hebben we het? We hebben het over Stefan Grappelli. Het concert voor zijn 85ste verjaardag. wat opgenomen werd op 9 juni 1993. zoals gezegd, in Carnegie Hall. Met als bezetting Stefan Grappelli, viool, Bucky Pizzarelli, gitaar, John Burr op bas en ook begeleid, we hoorden ze al eerder eh, vanochtend, met, eh, door het Rosenberg Trio. Het nummer heet All Gods Chillen Got Rhythm. Stefan Grappelli, uh, heren, heren uh, van de muziek, zal ik maar zeggen... Marco Frank, Erik Goossens, Jaap Funekotter... en ondergetekende Peter Den Boer... Uh, we gaan er een eind aan maken. Helaas. Jammer. Ja. Ja. We zijn eigen was we Het was leuk. Het vloog voorbij de tijd. Ja. <laughs> ja. Hebben we ons vermaakt vandaag, volgens mij wel toch? Absoluut. Zeker. Voor ja. mij mag ja. het nog even doorgaan, Marco. Zeker. Zo is het. Zeker. En uh, ja. het leukste is natuurlijk dat, uh, als, terwijl de stukjes draaien... dat we allerlei informatie aan elkaar uitwisselen. Goed, ZFM Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Want elke zondag, maar weer opnieuw, is hier natuurlijk uh, de mooiste muziek. Vanmiddag gaan wij een terras opzoeken en dan gaan we wat drinken en daar is een hele mooie compositie over gemaakt: Tubby Hayes en Clark Terry eh, van de CD The New York Sessions die spelen a pint of bitter.